Uur. Dit is Ewa de Jong met het NOS-journaal. In de Oegandese hoofdstad Kampala is een groep van tien Nederlandse vrouwen overvallen in hun huis. Meerdere mannen drongen de omheinde woning binnen en namen met geweld laptops, geld en telefoons mee. De vrouwen werken voor Doing Good, een Nederlands bedrijf dat stages- en vrijwilligerswerk in Oeganda organiseert. lokale media melden dat een aantal verdachten inmiddels is opgepakt. Beleggers zijn geschrokken van het justitieonderzoek bij ABN AMRO. Op de Amsterdamse beurs daalde de koers meer dan 12 procent. Dat komt neer op ruim 2 miljard euro aan verdampte beurswaarde. ABN AMRO liet vandaag weten dat er een enorme boete dreigt... omdat er te weinig is gedaan om fraude en witwassen te voorkomen. ING kreeg vorig jaar in een soortgelijke zaak een boete van 775 miljoen euro. Er komt een meldpunt over kinderen die in Nederland gedwongen ter adoptie zijn afgestaan. En bij het meldpunt kunnen ouders, kinderen, hulpverleners en verzorgers terecht. Dat meldt Omroep Brabant. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil verhalen verzamelen van direct betrokkenen... om een onderzoek te starten naar het leed dat hun is aangedaan. Tussen half jaren 50 en half jaren 80... werden in Nederland zo'n 15.000 kinderen afgestaan ter adoptie. Ongehuwde zwangere vrouwen werden vaak door hun familie naar een tehuis gestuurd om daar te bevallen en hun kind af te staan om te voorkomen dat dat bekend zou worden. De Turkse stad Istanbul is opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 5,8. Verschillende gebouwen zijn licht beschadigd. Mensen renden in paniek de straat op en zeker acht mensen raakten licht gewond. Het is de tweede aardbeving in Istanbul in drie dagen tijd. De beving van gisteren had een kracht van 4,6. Istanbul ligt vlakbij een breuklijn... Seismologen verwachten nog een keer een grote aardbeving, zoals in 1999. Toen kwamen 17.000 mensen om het leven. Het weer, enkele buien, maar ook wat opklaringen. Vannacht vooral aan de kust nog een bui, minimaal rond 12 graden. Morgen vooral in het noordwesten nog neerslag, elders ook wat zon. Het wordt een graad of 18. En ook het weekend is het herfstig weer. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht Mag het licht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 Hele goede avond, luisteraars, welkom bij Pixel Radio Show 1352 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. U gasteren voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma hier op CFM. En we gaan weer beginnen met twee nieuwe werkjes. En ja, Dromen Dreams zijn eigenlijk het, uh, het thema in dit uur, in ieder geval dit uur. En straks zien we alweer verder. Dreams for a Better Tomorrow. Prachtige titel van alleen Jandro Santonio. Die, uh, ja, dat is de eerste waar we naar gaan luisteren. Legends of Love, zo heet deze track. Daarna komt Dreamer Project. Dat is een uh, electronic music gebeuren van het... Engelse label AD Music. En dit album heet Beyond Dreams. Nou, en zo gaat het maar verder... Terug in de tijd natuurlijk met uh, muziek van Sat Satva Music. Dit is een label uit, uh, ik dacht, Duitsland. bestaat ook allemaal niet meer. Dan hebben we het over 1996. Peaceful Radio, de playlist, kan je meelezen via de website peacefulradio.info. Daar vind je alles. Ook dit programma vind je daarin terug. Veel plezier.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 I am Kimber Hickey and you are listening to Peaceful Radio.